Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De Amsterdamse club Dara tegengehouden. Het gaat om 150 tot 200 man die over de A2-richting het centrum reden. De Dara leden wilden naar het Waterloopplein... waar enkele honderden motorrijders vanmiddag bijeen zijn gekomen. Ze protesteren daar tegen het afgelasten van een aantal Harley-dagen de afgelopen maanden. Burgemeesters, verboden in een aantal steden bijeenkomsten voor Harley-Davidson-rijders... waren bang voor ongeregeldheden tussen leden van Dara en de Hells Angels...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 Of a guitar. Turn. <laughs> House Mafia en Save the World. En daarvoor de Let's Go Round Again van de White Band. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan weer naar het voetbal. We gaan naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal-OG. En daar is al nog steeds 1-0, oh, natuurlijk. Is in het voordeel van uh, Bloemendaal, waar Bloemendaal wel aan de rust uh, gewisseld heeft. En Bart de Bruine eruit gaat en heeft Dennis Goese ingebracht. Dennis Goese overgekomen uit de A1 junioren. En staat nou dus in het veld. Dus Tim Beren die die bal ik Weer dan Ozen te bereiken. Ozen kort hem goed voor. Maar er is er niemand bij in de puntenaanval. Dus Tim Joan die hem oppakt. Tim Joan plaats hem door naar Beren. Beren weer terug aan Joan. Joan, prima actie. En hij gaat, Hij scoort Tim Jones. Prima actie. Prima actie. Goeie assist met Beren. Oh je 1-2 en klaar. En zo staat het hier dan in deze wedstrijd 2-0 voor Bloemendaal. 2-0 voor Bloemendaal. Tegen onze gezellen. En welkom bij Tweede Uur Zondag in Kennemerland voor deze zondag 3 september. 4 september 2011. Met het nieuws van vandaag. Een trein en een deel van het station naar Den Bussum. Zijn zaterdagavond ontruimden nadat twee mannen in de trein hadden geroepen dat er een bom lag. De politie nam de melding serieus en zette bomverkenners in om de trein te zoeken. Er werden geen explosieven gevonden. Na ruim een uur werden het station en de trein vrijgegeven. De twee zijn gearresteerd. Dus zo wordt ik wel steeds vaker trouwens, hoe moet ik zeggen? Veel v gebeurt op, dat, hè? hoort ook al. Ja, een bom, een bom. En ja, helemaal niks. En... Ja, het, het, ik vind het zo ja, jammer. Maar want mensen worden ook wel een beetje geïnspireerd ge ge ge door anderen. Ja, en denken, oh, dat doen we ook wel eventjes. Nou ja, mensen die. die uh, ja, die gaan er. Ik weet niet, Die gaan geintjes van maken. En die denken allemaal dat het leuk is. Maar eigenlijk is het gewoon. Ja, het kost ja. heel veel geld ook. Want zo'n explosief, zo'n dienst. Ja. Die explosieven moeten opsporen, hoeveel het kost. Ja. Nee, maar kijk, dus bijvoorbeeld is het soms een echt, en dan denk je: zo, ja, het is elke keer gebeurd, elke keer gebeurd, weet je wat, eigenlijk uh, geloof dan niet meer. Ja, ja en dan ja, wordt het want... keer niet serieus gedaan en dan is het echt een bom en een boem plotseling. In een echt, ja. ja. ja. ja. De Britse oud-premier Tony Blair heeft. Muammar <laughs> Gaddafi's zoon Saif al-Islam tipsen gegeven voor zijn proefschrift toen hij studeerde aan de prestigieuze London School, School of Economics. De premier gaf Saif in een brief drie voorbeelden over het samenwerk tussen regering, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven... ...die volgens Blair mogelijk kunnen helpen met je onderzoek. En je geeft me wel een moeilijke woorden hoor. <laughs> en vrouwen die borstvoeding geven leiden aan het moederbeer-effect... Ze beschermen hun kinderen en zichzelf agressiever en hebben daarbij een lagere bloeddruk dan vrouwen die flesvoeding geven of geen kinderen hebben. Onderzoek suggereert dat borstvoeden de typische stressreactie op angst dempt. Dit geeft vrouwen extra moed. Borstvoeding heeft heel veel voordelen voor de gezondheid van de baby. Aha, ik vind het toch gewoon uh, spectaculair hoe dat het ongeveer in zijn gang gaat. Ja, dat is echt kind dat is, knap, een kind knap, hè? een vrouw wordt zwanger en dan gaat het allemaal aanmaken, die borstvoeding. En ja. Gaan, en dan wordt het kind geboren en dan, ja, zeker met borstvoeding. En, ja. Nou, is, ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, zo ongeveer. <laughs> <laughs> dat vind ik, ik vind het echt mooi. Gewoon echt ja. de natuur doet zijn werk, ja, hè? Mooie de natuur helpt een handje mee. Ongeveer 23% van de werkende Amerikanen leidt aan slapeloosheid. Wat de economie van de Verenigde Staten jaarlijks ruim 63 miljard dollar 43 miljoen euro kost. Werken in verliezen gemiddeld ieder jaar 11,3 werkdagen door slapeloosheid. Harvard onderzo onderzoeker Ronald Kessler zei dat, het, dat, de, dat de slecht slapers meestal wel naar hun werk gaan, maar dan daar minder. Gedaan krijgen. Gedaan krijgen ja. Met vandaag. 4 september in uh, 1609, weten we het nog. Navigator Henry Hudson ontdekt het eiland Manhattan. Tegenwoordig het hart van New York. En vandaag in 1999 de eerste bewegende beelden van Maxima. De vriendin van prins Willem-Alexander zijn op televisie. Ze zorgen voor opschudding in Hilversum, SBS 6 en net 5 hadden de primeur van het filmpje. Het NOS-journaal moest zich in de uitzending van de 6 uur beperken tot het stilstaande beelden. SBS draagde met een claim van 630.000 gulden als de NOS de bewegende beelden zou vertonen. En met vandaag in 2006 Radio 6 start de programmering. En de programmering bestaat onder andere uit Soul Jazz, wereldmuziek en beyond. En diverse culturele en informatieve programma's van de NPS, VPRO, KRO en Max. Radio 6 dus in 2006. En het bestaat nog steeds in de zwarte lijst. Elk jaar is het weer genot om naar te luisteren. Dus ik denk, we gaan even een solplaatje draaien. Maar is dat zie even een weerbericht, eerst wat regen in de middag, opklarend, maat tot zwakke zuidwestenwind, maximale temperatuur in 21 graden Morgen periode met zon in de ochtend, kans op een bui, rond de 17 graden hier in Zandvoort. Oké, okay. soul time, beetje swingen, disco muziek, dit zijn de Icy Brothers en Dead Lady Juicy look, oh, yeah, you are, but, but don't touch. een plaatje, de IJsley Brothers en Dead Lady. En het wordt weer tijd om even naar het circuit te gaan. We gaan naar Willem van Denzen. Goedemiddag Willem. Goedemiddag, ja. Goedemiddag vanaf het uh, circuitpark Zandvoort, uh, Wijnland. Ja, in ons uh, vorige verslag had ik het er al over over de Suzuki uh, Swift Cup die toen uh, aan de gang, gang was. Uh, inmiddels uh, gefinancierd, uh, die Suzukis uh, Swifts. Ja, en uh, winnaar daarin uh, was Bart uh, van Ons op een tweede plaats. Uh, vonden we daarin terug uh, Peter Scheurs en derde. eindigde Jos Kiekens, Kiekens uh, die rijdt voor het team van Sandvorter uh, uh, Koster. Jos Kiekens die de afgelopen drie uh, wedstrijden in de Zwift Cup uh, als winnaar uh, werd afgewacht. Uh, vandaag in deze tweede race kwam hij niet verder als een uh, derde plaats, maar deze uh, ook niet meer, uh, een mooi resultaat weer uh, voor deze jonge 16-jarige uh, jongen. Ja en, en daarna zijn de Renaud Clio's uh, van start gegaan. Vanmorgen hadden we daar ook al een uh, race van. Vanmorgen werd de race gewonnen door uh, Max Braams met op een tweede plaats. Uh, ...vanmorgen Sandra van der Sloot en derde was ook een dame vanmorgen, dat was uh, Sheila Verscheur. Inmiddels uh, is hun tweede race voor vandaag ook alweer rust. Uh, ja, het podium is toch uh, iets anders uh, als vanmorgen. Eén plaats is dezelfde gebleven, dat is uh, Sandra van der Sloot geweest. Die uh, wist uh, ook vanmiddag weer de tweede plaats te veroveren. De race werd echt gewonnen door uh, Sebastian Blegemo. En op een derde plaats uh, vo vonden we hem terug... Uh, ben, heb ik heb geen idee dat je verblijt, maar in ieder geval, uh, tot, was was uh, totaal anders uh, als vanmorgen. Uh, kijken we nog even, Zandvoorts uh, deelnemers, ja, Alain Kalf ook uh, actief in die uh, Clio Cup, Kalf uh, ja, moest wat uh, verder achteraan uh, starten, wist zich ook uh, verdienst of, uh, op te werken naar de plaats nummer 6, de plaats uh, waar hij uiteindelijk uh, werd afgevlacht. hier op Zandvoort gaan we zo dadelijk verder met de Formule Fort ook alweer uh, voor die uh, Formule Fortjes, uh, die rijden per weekend drie races de derde race voor hen, de tweede van vandaag, niet een al te groot startveld, maar uh, toch uh, regelmatig leuke races ondanks het uh, minimale aantal auto's ook hier in een uh, Ford er actief en dat is uh, Jan pauw van Dongen en we gaan uh, zo dadelijk kijken wat dat gaat brengen hier uh, die Formule 4 race. Oké okay, we gaan het zo meteen horen Willem we spreken je zo meteen weer. Oké okay, goed zo. Killed before John Mayer en Vultures. En zometeen wordt het tijd voor het regio nieuws. Ook gaan we even bellen met Cherk de Blauw. Hij staat bij de wedstrijd Bloemadaal. Onze gezellen. Je hoort het zo meteen. En je luistert naar Zondag in Kennenland hier op CFM Zandvoort. En dit zijn de Counting Crows. So Film. Daarvan is dit liedje, The Counting Crows Accidentally in Love. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met wat regennieuws, want de brandweer van Haarlem had vrijdagochtend een wel heel vreemde reddingsoperatie. Een vrouw die een zak afval weg wilde gooien in de afvalcontainer in de Aziastraat, hoorde gemauw uit de container komen. Hier besloot de dierenambulance te alarmeren. De man van de dierenambulance kon echter niet in de container komen en schakelde hulp van de brandweer in. De gealarmeerde brandweer maakte de container open en een van de spuit... De gasten twijfelden op geen moment en klom in de nauwe container om het arme beestje te bevrijden. Het diertje was snel gevonden en vervolgens de medewerker van de dierenambulance is het beestje vermoedelijk rond twee weken oud. De kat zal de komende tijd goed worden verzorgd zodat hij aan kan sterken. Annelies Dietmars van het dierenbescherming heeft de poes opgevangen. Volgens haar is het onzeker of de poes het gaat redden, want hij heeft het vreselijk koud. Ze heeft het diertje opgewarmd zodat hij meer kans heeft om te overleven. Wie de poes in de container heeft gedumpt is vooralsnog onbekend. Een man is zondagmiddag gewond geraakt in het houten balkon van een pand op het Zuid-Schalkwijkerweg waarop hij stond instorten. Wat de oorzaak van de instorting is, is onbekend. De trauma en ambulance werden ingeroepen om eerst de hulp te, te verlenen. De man met onbekende verwonding naar het ziekenhuis is overgebracht. Speciaal voor het anale onderzoek. Huh? Huh? Oh, ja. Wat staat <laughs> Ruud, jammer. Het vernieuwde staat te... <laughs> is dat Wat is er nou? Ah. Het vernieuwde stationsplein is pas tegen juli 2012 klaar in Haarlem. Volgens de oorspronkelijke planning had de plein waar aan al sinds 2009 wordt gewerkt eigenlijk vlak voor, de... <laughs> voor deze zomervakantie moeten worden opgeleverd. De vertraging van meer dan een jaar is veroorzaakt door de nieuwe tunnel die de fietsenstalling onder het stationplein verbindt met de stalling onder het stationsgebouw. Tijdens de bouw van de tunnel stuiten de bouwvakkers op een forse betonnen fundering die niet op het originele bouwtekeningen stond. Het, uh, dat heeft ProRail maanden gekost om deze hindernis te nemen. Het evenement van het jaar 2010, de Korendag Zandvoort, viert op zaterdag 17 september 2011 ook haar vijfjarige jubileum. Dus dubbel feest. Daarom het jaar het thema carnaval, want carnaval wordt er overal in de wereld uitbundig feest gevierd. De opening zal op plaatselijke wijze geschi geschieden door burgemeester Niet Meijer. Daarna zullen 23 koren een spetterend optreden verzorgen en zullen de beachpop zingers het spektakel afsluiten. Er is er, ook is er een special guest, een koor uit Engeland genaamd Wessex Harmony. Ladies Barbershop Cruise gro en zij wonnen het 2011 Boerdenmount Music Festival, Tour of the Year. Het feest begon, begint om 10 uur en eindigt ongeveer om 10 uur. En wordt gehouden in Potsdamse Kerk, Kerkplein in Zandvoort. De toegang is gratis. Wil je nou meer informatie? Kijk dan op www.zingaac.nl of... Of wat? Nee. Leuk klikje, Prince en most beautiful girl in the world. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland je, je blijft op de hoogte. En we gaan voetballen. We gaan naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd Bloemendaal, onze gezellen. En waar er stand nog steeds uh, 2-0 is, maar waar uh, Ozan, de uh, resten, je uh, schatgebied in ging. En je ging in het doel af en hij werd zo onbruid uh, aan de achteren weggegleden. En En de schijnzetter zegt, niet de hand. En dan had het eigenlijk een hoefgebouw moeten zijn, maar die geeft hij ook nog niet. Dus hij geeft gewoon een achterbal. Maar dat betekent wel dat uh, Ozan uh, geblaseerd is. En dat hij dus uh, golven moet worden. Uh, Willem van der Meijen, de fysiotherapeut, die mag het veld in om te gaan bekijken. En dat betekent dat Blumenthal ook nog zeker gewisseld heeft. Uh, Paul Jones eraf gegaan. Daar is Auker Jager voor in de plaats gekomen. Auker Jager, uh, dus ook iemand uit de A-Junioren die overgekomen is. En dan is uh, Sebastian Thomas tevoren uh, van zijn uh, broertje Jeffrey Thomas uh, erin gekomen. Jeffrey Thomas uh, die de net in hetzelfde staat. En uh, Jeffrey die is, uh, ja, is uh, de jongere broer van Sebastian. En hij is overgekomen van de zaterdagstak. En krijgt nu ook de kans om zich te laten zien natuurlijk in het jaanstal. Net was nog een hele mooie actie van Tim Jones. Die kreeg die bal goed aangespeeld in die wacht hem keurig op zo. Nou een twee keer mee op zijn voet. En ging toen richting Ronald. En schoot ook goed. Maar die ging allemaal net daarnaast. En dat is zo weg hebben. Maar ons was het de wereldkool geweest. Ook had ik niet En dat betekent dat nu dus de doelman van van oké ben want, dus de die uh, die bal weer uh, kan oppakken. En dus uh, en dus uh, uh, een spin in stand kan brengen. En dat betekent dat Ozan nu uh, mag komen van de scheidsrechter. En dat Ogeen geen mijn krop gebouwd bouwen. Algeeha dat dus ook gewezen heeft, ja die heeft Mike uh, Maaike Groot gebracht De broer van Maa Maaike Zwart. En dat betekent ook okay, geen bal te om het middenveld. Oh, dat is het even een jaar om die bal. Kan er niet bij komen? Betekent het dat betekent wel een nieuwe bal komt. Maar er is ook een Verenman die er goed tussen zit. Een van binnen dat de plaatsen. oost dat lukt dat niet. En, en de hoogte van de middenlijn komt er. Nee, gooi dan uh, voor. Okay, weer is het niet te gooien. Wij zijn erom. Is het er al een Verenman die er goed tussen met over zijn hoofd? En overigens zijn er een komen. weer is er al een die er tussen En uh, dan moet zijn assistentie alleen. En de is het keurig even terug op uh, de, de, de, de Kerkman. en doelman van Bloemedaal. Uh, en is het is te snel. Die probeert die bal te pakken. Dat lukt hem niet. Maar de is schijnsjepoeg die er tussen Heeft die bal een goed? En er wordt een overtreding gemaakt door, door, de, door de nummer 8 van... Uh... Van uh, oké, okay. dat, uh, dat was in dit geval uh, Fabian uh, van de Pol. En het schijnt zet er zo uit, want het was een, een tikje eigenlijk. En is het, uh, het Leunissen die zich gaat bemoeien met die vrije trap? En we hebben nog om een minuut of vijf te gaan hier in deze wedstrijd. En dat zal moeten, raar moeten lopen. Wil altijd natuurlijk uit handen geven. Komt die vrije trap van Leunensen? Leunensen richting Auken. te Snel kan er niet komen maar bijkomen. Snel probeert hij, heeft die bal op zijn voet. Plaats op Auken. Auken heeft gaan gaat kijken in de doelkant. En staat dan over de, de, de, de, de, de, de verdedigers. We die bal nog steeds voor zijn voet. Plaats terug op Wouter geef hem goed voor het doel doelman. Ik kan maar niet bij. komen. toch uit, uit. En nu geeft hij wel die penalty. Nu geeft hij wel die penalty. Die gaan we natuurlijk even meenemen. Kijken of dat... Uh... Of die erin gaan, het zal zeer zeker in de gaan. Want Tim Jones die gaat hem nemen. Dat is een goede actie natuurlijk van Auken. En Auken die ging over het been heen van de tegenstander Had hem al twee minuten eerder moeten geven natuurlijk. Zoals werd al zei hij met die overtreding op Ozan. Het is Tim Jones die achter de bal staat. De doelman van O.G. je hebt wel een lijn gezet. En dat betekent dat de schijzer er nu het seintje gaat geven. Paul staat klaar achter de bal. Hurkmans staat nog niet klaar. De schijzer zegt, komt u waar. Aanloopje van Tim Jones. Gaat ver naar achter de buitenstrasgebied. Gaat zoek kiezen. En klaar over de toer. En dat is nog nooit gebeurd in Tim eigenlijk. Dat is nooit gebeurd. En dat is het dat die het hier nog 2-0 is. Net nog een minuut of drie. te gaan in deze wedstrijd. Get loud. En dat was toch wel de definitieve doorbraak van Jennifer Lopez. We gaan uh, weer naar het circuit We gaan naar Willem van Densen. Willem, goedemiddag. Goedemiddag, ja, nogmaals welkom op circuit Zandvoort. Uh, waar uh, op dit moment uh, de laatste ronde uh, wordt afgelegd door de Formule Ford. Formule Ford, uh, ja, Formule Auto's met een uh, Ford motor achterin. Uh, het is uh, Joey van Splinter uh, aan de leiding van deze race en uh, daarmee doet hij hele goede zaken uh, wanneer hij zo dadelijk als eerste. Uh, Onder de finishvlag doorgaat. Niet alleen dat hij de overwinning van vandaag daarmee binnenhaalt, maar daarmee verovert hij gelijk genoeg punten om zich nu al Nederlands kampioen Formule 1 te kunnen noemen. En het is een mooie opstapper voor zo'n jonge jongen om te proberen verder te komen in die rijden. De tweede plaats, uh, die werd net overgenomen door Paschout, uh, die uh, rondelang in gevecht was uh, met uh, Michel Flori, de oude Vos. Uh, iemand van uh, 50 plus, uh, die al jaren actief is in die boek, uh, een, een, een geslepen uh, coureur. Maar toch uh, jongeling, Paschout, uh, wist hem uh, te geschoten. En die pakt uh, nu uh, onderluid uh, de tweede plaats nog. Derde in deze race wordt het een uh, Michel Flori, Vierde is het... Uh, Niels, of is het Stijn Schotthorst, vijfde Niels Verstekart uit Denemarken en zesde Jelle Beelen. Onze plaatsgenoot Jan-Paul van Dongen heeft de race helaas niet uit kunnen rijden. Die moest met technische malheur opgeven, drie ronden voor het eind. Hier op Zandvoort zijn nog twee races te gaan. We gaan zo dadelijk verder met de youngtimers. Dat zijn uh, wat oude auto's, uh, toerwagens uh, zijn dat, oude toerwagens. Een startveld van uh, ruim 40 auto's met uh, hele leuke, interessante auto's erbij. Van Porsches, BMW's, uh, Renault, Alpins, maar ook opvallend twee trabantjes. En uh, ja, dat wordt nog een leuke race. En de dag wordt afgesloten hier uh, later in de middag zo tegen vijf, zal het zijn. Met een race in de Bull Cup. Oké okay, Willem, dankjewel. Oké. Okay. I'm a movie Cool out in the stores You tell me who flop, Who cop the blue drop Who juice got dropped Two mostly go she down To the blue drop The same old pimp Lace You know ain't nothing changed But my limp Can't stop child See my name on the blimp Guarantee me shells Pull the level up You don't believe in hollow world Nigga double up We don't play around It's a bet, lay it down Niggas didn't know me 91 Bet they know me now I'm the young hollow Nigga with the goldie sound Can't no Nigga's hold me down Cooler School me to the game Now I know my duty Stay humble stay Blow, blow like booty, true pimp niggas been no dough on the booty When I'm, yeah, nigga me still go your cutie I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I'm only taking now when all the balls.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 No info for the DEA. Federal agents mad because I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple B, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events. Bent. Gats and holsters, girls on shoulders. Playboy, play. I told ya. Me and Mike to me. Cruise too much? I lose too much. Step on stage, the girl blew too much. I guess it's touching run the lane. Dude, too much. Me lose my touch. Never that. If I did, ain't no problem. They get the gap. Truth, play your Throw your roadies in the sky. waving side to side and keep your hands high. I like your girl, I play your please. Lyric lead. Nigga C. B.I.G.B. flossing. Jig on the cover of fortune. Five double low. If my phone number, your man I got the nose. I got the dough. got the flow down. Fizz that. Black and plus. Like Fizz that. Danger up. On Trizak. Leave your ass. Fizz The uh -huh. Notorious B.I.G. And my money, my problems. En zometeen zijn we terug met het uh, derde uur van zondag in Kermeland voor deze zondag 4 september 2011. Met onder andere Cherk de Blauwe en Willem van Densen. En nog meer nieuws. Ook gaan we even kijken naar de Vuelta. Bouke Mollema doet het heel goed. De Nederlandse buren staat namelijk op de derde plek. Tot zometeen. En dit is Leo Sauer. Standing here, alone with you.